9 uur. Lodlewin met het NOS Journaal. De antiracisme demonstraties in Utrecht, Enschede en Nijmegen... zijn volgens de gemeentes rustig verlopen. In Utrecht kwamen rond de 3500 mensen bij elkaar. De burgemeester riep daar halverwege op om niet meer erheen te komen... omdat het vol was. In Nijmegen kwamen naar schatting meer dan 1000 mensen bij elkaar. Daar wilde de gemeente eerst maar 750 betogers toestaan. Maar er was voldoende ruimte in het park voor meer mensen. En in Enschede kwamen iets minder dan 500 mensen op af. Overal zou de anderhalve meter regel zijn gerespecteerd. De KNVB heeft een noodplan ingediend om het betaald voetbal door de coronacrisis te helpen. Daarin vraagt de sector om een steunpakket van 140 miljoen euro. De rest, zo'n 200 miljoen euro, wordt door de profclubs, profclubs opgebracht. De Eredivisie en de Eerste Divisie moesten vanwege de corona-uitbreik voortijdig worden gestopt. En als die competities na 1 september weer kunnen beginnen, zal dat waarschijnlijk zonder publiek zijn. De schade voor het betaald voetbal bedraagt volgens de KNVB honderden miljoenen euro's. Het ministerie van Landbouw mag beginnen met het ruimen van de Nerdse fokkerij waar het coronavirus heerst. De rechter heeft dat besloten in een kort geding. Dat was aangespannen door twee dierenrechtenorganisaties. Het gaat om tien locaties van fokkerijen in Noord-Brabant en Limburg. Minister Schouten wilde Nerdse ruimen vanwege het gevaar voor de volksgezondheid. Onlangs raakten twee medewerkers van Nerdse fokkerijen besmet met het coronavirus. De dierenrechtenorganisaties pleiten voor het isoleren van dieren op de bedrijven.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 En het weer, lokaal nog wat buien. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Graad of 7 is het dan. Morgen begint vrij zonnig. Later vanuit het westen opnieuw regen. Verder veel wind en het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB.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 que enamorada. quiero vivirme madrugada Linda morena te kon ce ce ce Top, top, top,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 Zullen het juist nu Arm om je heen in de slaap Zoveel nieuws, zo stil is het op straat Elleboog was nooit zo beschaafd En er is veel meer raars van. Ik kom mijn moeder met een trilling in de stem Door wat er moest van de minister, president Dat bedoelt, vind ik vind het best een beetje eng En ik denk aan alles zorg om gezondheid en banen Televisie is nu alles zo beladen. Ik denk aan grootmoeders en vaders Maar gek genoeg, brengt het ons samen 17 mil Jij neemt de maar zo in dezelfde richting.